9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bijna alle Tweede Kamerfracties komen vandaag bijeen... om de uitslag van de verkiezingen te bespreken. De meeste bijeenkomsten beginnen straks om 11 uur. Later vandaag gaan alle fractievoorzitters dan naar de Kamervoorzitter. En Mogelijk wordt er dan al een verkenner aangewezen. Die zal gesprekken voeren met de fractievoorzitters... om te zoeken, om te zoeken welke combinatie van partijen het meest voor de hand ligt... om een kabinet mee te vormen. De FNV zegt na de verkiezingen te hopen op een sociaal kabinet met een positieve agenda. Voorzitter Busker zegt dat er in de samenleving dringend behoefte is aan meer zekerheid in werk en inkomen. De FNV zal blijven aandringen op het stoppen van de race naar beneden. Het is belangrijk dat we tij keren en de verschillen kleiner gaan worden en niet groter, zegt de nieuwe vakbondsvoorzitter. Voor veel buitenlandse media is het opvallendst aan de verkiezingsuitslag dat de PVV niet de grootste is geworden. Populisten schieten tekort, schrijft de New York Times. Volgens de Franse krant Le Figaro is de uitslag een deceptie voor Wilders. En Al Jazeera schrijft dat de anti-islam onruststoker Wilders gemakkelijk is verslagen door Rutte. Volgens het Duitse persbureau DPA blijft Nederland na deze verkiezingen pro-Europees. De Italiaanse krant La Stampa vergelijkt Rutte met Hansje Brinker... de jongen die Haarlem beschermde door zijn vinger in de dijk te steken. Velen hopen dat hij het xenofobe populisme stopt... dat Europa overspoelt met euroskepsis, schrijft de Italiaanse krant. Het nieuwe inreisverbod van president Trump is opnieuw geblokkeerd. Het zou vandaag worden ingevoerd, maar een federale rechter in Hawaii... heeft het opgeschort op verzoek van de staat Hawaii. Het verbod is discriminerend, zegt de rechter. Het aangepaste inreisverbod zou gelden voor de inwoners van de landen... Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran. Het weer in het binnenland veel zon, wordt 13 graden in het noordwesten... tot 17 in het zuidoosten van het land. Morgen bewolkt, in de ochtend wat motregen, s'avonds gaat het harder regenen... en het wordt morgen 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journal. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn nog te vinden op de A1... van Amsterdam naar Amersfoort bij Buntschoten, 13 kilometer. Vertraging zo'n 20 minuten...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 is uh, komen zitten. Uh, de vertegenwoordiger van Zandvoort... mag ik wel stellen... van uh, de WNL... Ronald van Tichelen. En je staat op de 16e plaats. Ja. Verkiesbaar. Ja. Is, dat een, is dat een goede plek? Dat is... Uh, gaat het lukken? Plek, het, gaat is het, lukken? <laughs> ja. het is een foute plek. Het is een foute plek om te worden gekozen. Op grond van het totaal aantal zetels... wat de partij gaat halen. Maar ja, er waren een paar honderd sollicitanten. En ik sta er wel bij. Mm -hmm. En uh, in het begin was ik teleurgesteld. toen ik te horen kreeg van. 16e plek. Nou, ik had liever hoger gestaan. maar ik wil dat echt gaan doen. Aan de andere kant, ik keek om me heen, waar sta ik tussen? Welk gezelschap? En toen dacht ik van, nou, dat zit ben, wel goed. Ik ben dus stiekem trots dat ik erbij. Dat mag. je daartussen ja, staat. Ja, ja, ja. Je staat ja. En dan is een 16e plek. Kijk, als mensen voor een voorkeur kiezen, uh, dan is die zestiende plek dan eigenlijk dat niet het belangrijk. Dat, nee. Dat is het, nee, dan kun je ook op de 48e staan. Precies. Ja, ja. Precies. Ja, ja. Ja, ja. Heb je heel veel gelobbyd hier in de omgeving of valt het mee? Uh, niet veel. Uh, ik ben wel natuurlijk actief. En als mensen erover beginnen. Ja, dan heb ik natuurlijk mijn verhaaltje wel klaar. En uh, ik ben natuurlijk. Omdat ik 37 jaar hier in het casino heb gewerkt. Ja, ja, een ja. hele hoop ja. mensen kennen ja. mij. Ja. En uh, Als je mijn kop ziet, van, hey, die chef uit. Je bent wel bekend. Ja, ik ben uh, heel bekend, maar uh, of dat voldoende voorkeurstemmen gaat opleveren, daar geloof ik eigenlijk niet. Nee, gaat niet vanavond. Het gaat meer om wat voor Nederland eigenlijk nee. uitdraagt, hè? Ook uh, ja, waar ze het voor gaat staan, om de, inhoud, om de ja. toekomst van het land. Dat is eigenlijk ja. het enige waar het om gaat. Ja, ja. En de rest is van minder belang. Ja. En ben jij van het begin af aan al, al, al lid van voor Nederland nou, bij de oprichting, net, zeg maar? Net niet helemaal vanaf het begin. Ik ben er ongeluk achtergekomen. Ik ben onder andere een fan van Nigel Farage. Als die keer ging in het Europarlement... Mm -hmm. nou, dan keek ik gewoon met genoegen naar. En op een gegeven moment ging hij in Volendam... een toespraak houden. En dat was live te volgen op internet. Ik dacht, nou, dat wil ik zien. En toen stond op de achtergrond geprojecteerd... VNL. Ik dacht van, hé, hey, VNL, wat is dat? Toen ging ik zoeken en toen dacht ik van... hé, hey, daar word ik lid van. Ja. ja. Toen kregen op een gegeven moment alle leden een mailtje van... u kunt zich aanmelden voor de Tweede Kamer. Ik dacht van, nou... Ik, ik ga moet toch ga solliciteren proberen. van de UWV. Ik zeg, dan maar iets wat ik graag zou willen. Want je bent gestopt bij het casino vanwege... De zoveelste reorganisatie. De reorganisatie. Oh, ja, en ja, na 37 ja. jaar heb ik gezegd van nou jongens. En omdat ik wegging kon een jonger iemand en ik nog dat is blijven wel bitter, daardoor. He? Dat is wel bitter. Ja, hè? Dat is, ik vind het onbegrijpelijk dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Dat überhaupt dat UWV dat geaccepteerd heeft. Dat begrijp ik niet. Dat is, als dat is als ons het in het kader begrijpen. van een reorganisatie. Ja, in feite wordt daar een raar spel gespeeld. Ja, Want je bent nog niet twee weken weg op je plekken ingenomen door iemand. Anders. Ja, die iets minder verdient. Want het is natuurlijk wel zo, ja, ja. en ik bedoel, dit is even buiten de, de VNL: uh, dat uh, bij het casino, zeg maar, de oudgedienden, ja. uh, die, die hadden best een, een behoorlijk salaris. Ja. En misschien. Was dat dan ook wel zeg maar, niet meer in verhouding van wat er nu verdiend wordt? Ja, je hebt ook extra vrije dagen, op grond van je leeftijd. Hè? Ja. Dus uh, Kijk, ze wilden gewoon een grote verloop. En dat hebben ze met deze truc bij herhaling, hebben ze dat uiteindelijk toch voor elkaar ja. gekregen. Wat was je bij het casino? Uh, het de laatste, laatste moment dat ik er was, heette het manager table games. Man manager tafelspelen, zeg maar. Dat was de baas over dus, de... Roulette, blackjack, ik kan okay. elkaar ja, ja, ja. spelen. Ja. Spannend hoor. Nou, spannend. Ik heb het heel lang met heel veel plezier gedaan. Best een lange tijd. Mijn beroep daarvoor was systeemontwerper, programmeur. Er is niks saaier dan een computer. Met mensen, ja. Het is veel leuker natuurlijk. Maar goed, het is na je pensionering, of tenminste na het gedwongen verdwijnen bij het casino, is het natuurlijk. dan heb je de tijd om iets te doen met politiek. Ook vrijheid, hè? Vrijheid om te doen wat je wil. Daar staat de partij ook voor. Ja, dat is niet zo raar. Hè? Ja, ja, niet zo raar hè? Want die staat voor: wij streven naar meer vrijheid, meer welvaart en meer veiligheid. Ja, dat is, dat is de, de... Dat is makkelijk gezegd. Ja. Alleen hoe vul je dat in? Dat is dan wat dat is weer een ander verhaal, ja. En dan kom ja. je bij een vrij uitgebreid programma terecht. Ja, dat, is er, dat staat er. Hè? Dat programma dat dat is programma duidelijk is... ook. Ja. Kijk, we roepen ook niet grenzen dicht, maar we hebben een integratienota van 9 A4'tjes. Dat is net even ja. Uh, ja. Wat, wat anders, zeg maar. Ja, ja. Maar is dat dan niet uh, te uh, zeg maar, om, uh, om te behappen, 9 A4'tjes? Uh, Voor de mensen die dat zouden willen... Eens, nee, dat, dat bedoel ik. ik. Nee, dan bijna niemand, nee, nee. Nee, maar dat is, wat dat betreft ben ik een rare. Ik ben een, een gek, ik ga de grondwet lezen. Ja. Mm -hmm. En ik ga, ik ga de dus juridische bijlagen bij het Oek Oekraïne-verdrag uh, lezen. Mm -hmm. En dan zie je gewoon dat er van geen kanten iets van klopt. Nee. Artikel 81 van de grondwet. Wij mogen helemaal onze wetten niet laten maken in Brussel. He? Want de wetten moeten worden gemaakt in gezamenlijkheid tussen de regering en de Staten in Generaal, Eerste ja. Tweede Kamer. Het ja. ja. staat gewoon in de grondwet. Ja. En daar valt niemand over. Ik zo raar. En het gebeurt wel. Het gebeurt wel. En als je ziet van uh, vrijheid van godsdienst, artikel 6. Mm -hmm. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Alleen, indien en voor zover... niet in strijd met overige wetten. Dat staat in de toelichting. Ja, ja maar wie leest dat? Ja. Dat doet geen mens. Ja, wie zijn die overige bepalingen? Ja, wie leest de grondwet ook nog, denk ja, ik. Ja, maar je hebt geen constitutioneel hoofd... dus je kan ook niet aan de bel trekken nee. van... hé hey jongens, dat ja. klopt niet. Ja. In Amerika heb je dat dan nog wel, maar je kan dat niet eens. Dus er wordt maar wat aangerommeld. Meneer Rutte, sorry dat ik zijn naam noem... Nee, hoor, dat mag. Artikel 10, referendumwet. Hij had maar twee keuzes. Of je komt met een intrekkingswet... Of je legt het naar je neer. Ja. Hij had maar twee mogelijkheden. Hij verzint er een derde bij en voert hij uit. Hij handelt gewoon in strijd met de wet. Maar is daar niet een mogelijkheid om hem daar dan op aan te pakken? Ja. Of is dat dan... Want er zijn genoeg partijen die het niet met hem eens zijn. Dus die zouden dan ja. toch sterk genoeg... Het is een rechtszaak gaande. Maar ja, die rechtszaak... Die nee, die kan je ja, rekken en strekken. Ja, ja, ja. En het karretje loopt al. Ja, dat is, uh, <laughs> ja. Maar goed, ik, ik heb niks tegen Rutte in zoverre. Mijn persoonlijke mening is ook niet belangrijk. Maar ik, ik zou me kunnen voorstellen dat als iemand inderdaad iets doet wat niet past binnen die wet, dat hij ja, daar dat dan, dat dan ook voor... President, hè? Ja, dus, uh, ja ik, vind, ik vind het apart. Maar goed, uh, hij komt er volgens nog mee weg. Dus ja... Vooralsnog zeg je? Ja, vooralsnog. Want ik denk ja. dat 15 maart dat er toch wel gekke dingen gaan gebeuren. Ja, dat vrees ik ja, ook. Ja, dat denkt iedereen wel ook inderdaad. Ja. Wat er nu gebeurt. Als ik gewoon ja. mijn oren openzet. Ook ja. in mijn stoomkroeg en in het casino. Wat ja. ik dan nog steeds ja. bezoek. Want ja. ik heb wel afscheid genomen van het werk. Maar niet van de mensen. Nee, natuurlijk niet. En, uh... Wat denk je van de opkomst? die kon wel eens wat hoger zijn dan de laatste keer. Omdat uh, de, alleen al de, de onvrede... en soms gewoon pure kwaadheid... die je proeft onder de mensen... die is niet op een laag niveau. Ja. Ik verwacht daar mensen veel Mensen willen op. wel stemmen. Ja. Ja, kijk, ze willen, ze willen natuurlijk toch dat... dat uh, de mensen die zeg maar... Uh, tegen de, de rechtse oppositie uh, zijn... Hè, die, die willen natuurlijk dan zich laten horen. En de andere kant ook. Dus ja, ja ik kan alleen maar zeggen... jongens, ga... Ga stemmen. Ja, Laat je ja. stemmen horen. Als je nou niet stemt en daarna weer vier jaar lang op Twitter en Facebook gaan zitten... ...mopperen ja, op, op Den Haag, de weer ja. is mij ja. niet helemaal lekker ja. bezig. Maar ja. goed, dat is mijn persoonlijke ja. mening. Ja. Uh, wat mij opviel op die uh, kieslijst, er dus staan maar twee vrouwen op. Ja. Dat is niet wel veel, hè? Wel twee he? kanjes van vrouwen. Ja, oké. Dan, ja, ja, ja, ja, okay. dan Jo en dan, ja. uh, Laurens Tassi, die staat dan ja. al een lijstuur op. Ken je iedereen? Uh, inmiddels wel, Ja. Ja. Zijn er veel vergaderingen ook? bij? Nou, uh, met... Ik ben wel aardig wat keren op en neer naar Den Haag moeten rijden. Ik heb wel ja. heel wat fileleed op de A4 achter de rug. Gelukkig heb ik nu een andere route. Maar 1950, koningin Juliana, troonrede, ons land is vol. En dan sta ik in de file op de A4 en denk ik... joh, je had gelijk. En dan had al een gelijk. Terug en je had gelijk. Je kan ook de trein nemen, hè? dat is rustiger. Kan je en, nog lezen ook. Ja, maar die, die trein heb ik één keer je gedaan. Die rijdt niet altijd, hè? Heb ik één keer gedaan, ja. toen met die IJssel. Maar je, je bent zoveel extra tijd kwijt. Ja. Nou, Den Haag is dat nog te doen met ja. de trein trouwens. Ja. Ja, want dan, ja. Uh, maar ja, in principe treinverkeer is prachtig, maar 10% gaat met de trein naar zijn werk. En 70% Zit met de, de auto. De ja. Hoe zou dat nou, komen, denk je? 10% van de automobilisten naar de treinpest. Dan moet het NS van 10% naar 17%. Ja, ja, ja. Dat is 70% meer. Ja. Dat dus Ga, gaat niet lukken. Dus nee, ze kunnen het ook, ook niet aan, want die treinen zijn Zit nu al vol. Ja, daarom. Ja, ja, nee, ja, ja. Maar wat zijn er nog meer voor... Belangrijke speerpunten waarvan je zegt: van, Nou, die wil ik graag nog even onder de aandacht brengen. Ik denk het belangrijkste is gewoon de, de stevige belastingverlaging: 26,5 miljard. Dat is geen kattenpis. Uh, geen dan nou, 3 miljard bedrijfsleven en de rest naar de burger. Die ja. vlaktax is dat, hè? dat is dan ja. 25% en meer wordt het niet. En dan zeggen ze: Ja, daar profiteren alleen maar de rijken van. Ja. Die rijken, die betalen geen belasting. Want die ja. zitten in Brussel, in België. Ja. of Ze zijn allemaal het land al uit. Ja. Die uh, je je jaagt ja, ja, ja, het ja. geld weg. Ja. En mensen die de rest van hun leven alles gratis willen hebben. Die vissen we uit de kust van Libië ja. op. En die ja. brengen we hier naartoe. Ja. Dus ja. boekhoudkundig zie ik daar toch wel een probleem. Ja. En uh, maar ik heb meegemaakt echt van dichtbij. Dus als manager in een casino. Iemand solliciteert. Heeft een uitkering met toeslagen. Gezin met kinderen. Komt door de selectie heen. Antecedentenonderzoek, prima. Doet het goed op de cursus. Tegen het einde van de cursus, hoeveel ga ik er nou vooruit als ik ga werken? Op zo'n feestdagen bij een rondtijd? Oh. Na aftrek van reiskosten, hij ging erop achteruit. Ja. En we zagen ja. hem niet meer terug. Ja. Er wordt dus iemand die kan en wil werken, wordt afgestraft en ontmoedigd. En haakt af. Ja. Ja. En dan zeggen ze van, ja, werken moet lonen, zegt Jan Rooster. Nou ja, op zich is dat zo. Maar ik zeg, stop nou eerst eens met het af te straffen. En dan hoor je die jesse klaar, van, joh, 15 cent per kilometer en uh, laat ze maar betalen. Hoe wil je dat dan oplossen? Wat is, wat is de oplossing daarvan volgens jou? Je zal het wegennet moeten aanpassen op de drukte die je hebt. En als je dat niet doet, langzaam rijdend en stilstaand verkeer verbruikt veel meer fossiele brandstof. dan verkeer dat gewoon rustig kan doorkachelen. Ja. He, dat is gewoon. Ja, maar dat roepen ze ook eens Het file zou. Maar hoe breed wil je het nog maken? Want dat is natuurlijk een beetje de vraag. Het zit hem niet in de breedte vaak, maar in de structuur. Hè? Want als jij een hele brede weg hebt. en dan aan het eind verderop is een wegversmalling. dan, dan ben je. Ik noem volgebakken files, noem ik dat. Ja, nou, als ja. ik op de A1 rij of op de A2 en je gaat van drie rijstroken naar twee, dan loopt het altijd vast. Klopt. Ik noem dat volgebakken files, dat, dat weet iedereen. Ja. Iedereen ziet dat gebeuren. De uh, vervoerscapaciteit van een weg is net zo groot als de vervoerscapaciteit van dat gedeelte van de weg met de laagste capaciteit. Ja. He, heb je ergens een blokkade, is de capaciteit nul. Ja. Ja. He, en de, de, de hele structuur van het wegennet heb ik mijn twijfels bij, en dan zeg ik het vriendelijk. En, en er mee. gebeuren ook nog steeds hele rare dingen. Hè? Want er worden, uh, wordt startvoer start voor een weg gemaakt. En die wordt uiteindelijk niet afgemaakt. En ja, op, er, ze zetten midden in een bos een brug. Ja, ja waanzinnig. Door, waanzinnig. Uh, ja, ik bedoel, met alle respect. Ja. Ik vind de bruggen die ze hier gebouwd hebben ook... God, oh, ik mag niet vloeken. <laughs> uh, hoeveel bedoel, miljoen? ja, uit, ja. hoeveel ja. miljoenen zitten daar niet in? En dan denk ik, zou daar niet een andere oplossing voor geweest zijn? Ja, maar ik het. Leven van een ander is heel makkelijk. Dat is meneer Friedman... Nobelprijswinnaar economie die heeft daar een keer wat leuks over geroepen. Mag ik dat zeggen over wat hij zei? Ja hoor. Je kan op vier manieren geld uitgeven: geld van jezelf voor jezelf, boodschappen doen. Geld van jezelf voor een ander, cadeautje kopen. Geld van een ander voor jezelf, declareren. En geld van een ander voor een ander. En dat is ja. wat de politiek doet. Ja. En de dat prikkel waar, om ja. zuinig te zijn, is daar het laagst. Ja. En dat is ja. de geldhonger van de overheid, is de kern. ja ze hebben ze hebben bepaald. Hè, ik bedoel, ik, ben, ik neem aan dat dat geld hier vandaan, dat komt van de provincie, dat heeft men gereserveerd. Dus het moet uitgegeven worden. Anders krijg je bijvoorbeeld jaar minder. Dat ja. bedoel ik. En ja. Ja. daarvan denk ik. Dat ja, ja de dat de moet echt Dat moet op de schop ik. Ik heb bij de gemeente Amsterdam gewerkt en ik kreeg opeens het verzoek om meer koffie te drinken. Er was voor een ton te weinig koffie gedronken. Ja, want anders krijgen we volgend jaar minder. Ze zien een budget als iets dat op moet. Ja, want anders dat, krijg je volgend ja, jaar minder. Ja. Maar dan ben je met je doelstellingen niet ja, helemaal... Maar al. dan moeten de regels he? dus ja. ook veranderd worden. Ja. He? Ook dus ja. het is niet alleen maar... He? Want men doet dat omdat het nou eenmaal ja. niet anders kan. Dus als men de regels van het spelletje verandert... dan kan het dus ook. Dan kun je dit jaar minder uitgeven. En dan kun je en volgend jaar weer een andere begroting... Mensen kijken naar de regels en passen hun gedrag daarop aan. Ja. Zo werkt het, hè? He? Ja, het, daar hoef je geen Einstein voor te heten. Zeg, en ga je nog flyeren, Ronald? Uh, ik moet zometeen uh, vol gast naar Rotterdam. Want om één uur heb ik een afspraakje met Jan Roos en Korsorte. Oké. Okay. Met uh, ja, media mediacircus eromheen natuurlijk. Ja, ja, ja, In ja. feite is de media-aandacht belangrijker dan de mensen die je ja. daar bereikt. Want Jan is wel bekend, hè? Wel, Jan. Ja. Dat is een van de redenen ja. waarom hij uh, lijsttrekker uh, is geworden. Ja. Plus uh, zijn enorme inzet natuurlijk. Ja. Want hij ja. vliegt altijd heel wat he? naar haar. En uh, hij is ook niet op zijn mondje gevallen, laten nee. we eerlijk zijn. Nee, dat is waar. Er wordt niet iedereen blij van, dat hebben we ook wel door. Nee, hij uh, is het hard op de hij, hij zegt wel eens inderdaad <laughs> dingen. Ja. Maar hij, hij meent het uh, oprecht. En hij draait er niet omheen. En dat vind ik bij heel veel andere heren, geen, heren in de politiek. Op, ja. Die ja. zeggen wat, maar ja. ze zeggen eigenlijk niks. Het is nee. geen nagemaakte. Nee. Nee. Nee. nee, dat Zou is, ik het is het waar. Ik hem in ieder geval niet leren kennen. Nee, wat je nee. ook van zo'n nee. ideeën vindt. Hij spreekt ze duidelijk uit. En dat vind ik wel. Dat vind te waarderen. Prijzen, dat, is dat is de prijs inderdaad. nou dus jij gaat... Flyeren. En het wordt spannend hè, natuurlijk voor VNL. Woensdag. Uh, ja, op woensdagavond zitten we bij de Passenaarse Slag. Op het strand. En dan gaan we de, ja, eerst dan de, de exit poll afwachten. En dan we ja, kijken we dan kijken, ja. En dan ja. wachten we het af. Dat ja, tellen zal natuurlijk ook wat langer duren als er ja, meer gestemd ja. wordt. Dus het, ja, het, zal wat langer, het zal langer wachten voordat de uitslag, voor de uitslag het, het, het er, er is. Het hebben een lopen. Minimaal drie zetels. Die denk ik toch echt wel Ja, dat drie. denk ik wel. En, en, ja. en nu? Hoe is de peiling nu? Ja, die peiling... Eh, Eén? Ik, Eén, hè? Ja, het geloofd, ja. staat nu op één. was eerst nog heel, heel lang nul. Nou, op <laughs> één peiling na staat het nu op één. Maar okay. uh, er zit groei in. Je ziet ook een mm -hmm. groeiende ledenaantal dat er groei in zit. En uh, een paar weken terug gaat nog heel weinig naamsbekendheid. Wel, heel veel mensen van uh, ja. VNL, wat ja. is dat? Ja. ja In de Tweede Kamer heet het Groep is van Klaver. heeft een andere naam. Oh. Dus qua naamsbekendheid moeten we ook nog uh, aardig aan de bak natuurlijk. Uh, Oké, okay, ja, ja. Dat was ook... Uh, nou, daar is je toch weer geslaagd wel in die... Uh... Er zit groei in. Ja. Ik, ik, ik zie het niet als een sprinter, maar als een plantje. En een plantje kan een boom worden. En dus ja. uh, we gaan dat het klopt. zien. Klopt, ja. Nou, succes. Succes met... Ja. Je... En, uh, en bedankt voor de uitnodiging. Ja, Schrikker graag gedaan. <laughs> wij gaan uh, even luisteren naar een muziekje. En ik, ik heb geen idee wat er komt. We wachten het gewoon af up high And don't be afraid of the dark At the end of a storm There's a golden sky sweet silver song Ja, ik heb altijd een andere naam in mijn hoofd. Maar dat, dat is gewoon iemand die je ja. kent. Want die naam, dat heb je wel eens. Hè? Dat je iemand kent, dan, dan zeg je Ankie Griekspoor. Even door me. Goedemorgen Ankie. Ja, Gemeentesecretaris. Goedemorgen. En jij bent voorzitter van de werkgroep Haltestraat en Omstreken. Ja, zeg Peter. ik dat goed? Ja, helemaal goed. Ja. En jij komt hier om te vertellen over de buurtbijeenkomst maandag de 13e. Ja. Ja. En dan komen die voor het eerst weer bij elkaar na een jaar... Om te kijken hoe het er nu voor staat. Ja, precies. Hoe de stand van zaken is. Ja. En hoe is de stand van zaken? Nou, het gaat goed. gaat goed? Ja. Uh, we zijn inderdaad een jaar geleden begonnen om uh, uh, met elkaar in plaats van over elkaar te praten. En met elkaar wil zeggen de politie, uh, alle horecaondernemers, uh, handhaving, uh, centerparks is ook aangesloten, iemand uh, vanuit de inwoners. En we hebben gezegd, hoe kunnen we zorgen dat we de Halterstraat en bruisend en dynamisch gaan maken, maar ook dat het gewoon goed wonen is. En ik zal nooit vergeten een jaar geleden dat een aantal inwoners aangaven van, ja, het is wel heel erg gezellig, de Halterstraat, maar wij willen soms ook wel slapen. En dat toen een van die ondernemers, en het kwam bijna uit zijn tenen ook, zei van... nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. En toen dacht ik, zie je, er is veel meer dat ons bindt in plaats van dat ons uit elkaar houdt. Ja. Nou, dat is eigenlijk de start geweest op basis waarvan we met elkaar op het gemeentehuis... één keer in de twee weken bij elkaar zijn gekomen. Tijdens het seizoen één keer in de twee weken. En dan kijken we even achteruit van wat hebben we gezien. Ja. En we kijken vooruit, wat, wat komt er nog? En daarin vertelt de politie uh, wat ze hebben gezien, de horecaondernemers wat ze hebben gezien. En daaruit zijn een heleboel positieve stappen gezet. Dus hebben een app, hebben ze met z'n allen op basis waarvan ze elkaar heel snel kunnen informeren. Komt een groep jongeren aan, uh, uh, nou, en dan beschrijven ze die kort. En uh, dat helpt, hè? Om, ja. uh, om, om met z'n allen actie te kan ja. gedaan worden. Ja. En ze hebben, hebben we aangeschaft, hebben we ook als gemeente in uh, geïnvesteerd. Waardoor uh, ook het contact met de politie heel snel is en met Centerparks. En daardoor kunnen we ook heel snel groepen jongeren... ...die vanuit Centerparks richting de Haltestraat komen... ...kan de politie al vanaf het begin krijgen ze een seintje van, van Centerparks... ...kunnen ze zorgen dat daar een stuk begeleiding op komt. Die jongeren worden aangesproken op houding en gedrag. Waardoor het en gezellig is in de Haltestraat... ...en de inwoners inderdaad ook gewoon lekker kunnen slapen. Ja. Nou, dat is ja, mooi toch? Met, met name natuurlijk de momenten waarop ze zeg maar uitgefeest, uitgedanst, uitge... Nou ja, wat ze ook doen zijn. Uh, en het, dan, het, het pad terug naar uh, daar waar ze logeren of uh, zitten. Dat is natuurlijk wel de grootste uitdaging. En natuurlijk... He, want die, dat straatje is afgezet. Of is dat ja. nog steeds zo? Dat, uh, de Willemstraat was nou, dat? Ja, dat is afhankelijk van de evenementen die er zijn. Of, ja. of laat maar zeggen, wat wordt afgesloten, wanneer en op welk moment. En hoe groot het gebied is wat dan wordt afgesloten. We willen eigenlijk in principe altijd zo min mogelijk natuurlijk afsluiten. Behalve daar waar het echt nodig of gewenst is. Dus, uh, ja. Nou, dat, dat, ja, en je ziet gewoon dat die samenwerking, het met elkaar praten in plaats van over elkaar praten, dat dat eigenlijk uh, maakt dat mensen elkaar opzoeken. Dus de politie gaat dan ook in gesprek met de horeca over wat zien we. Zijn er mensen met repeterend gedrag en wat kunnen we daaraan doen? Ja. Ja, Daar kan de horeca zelf heeft de mogelijkheid om een verbod te geven. Nou, op het moment dat het uh, echt moeilijk wordt, dan kan ook de politie vanuit een uh, aantal bevoegdheden nog optreden. En de burgemeester kan natuurlijk ook. Ook nog, uh, die kan iets. Uh, uh, uh, Zaken sluiten zonder bevoegdheden. Ja, ja, maar ook ja. Uh, richting personen een verbod geven voor okay. een bepaalde omgeving. Ja, als het. Uh, mensen zijn die dus tijdelijk logeren bij bijvoorbeeld Centerparks. Er komen soms uh, groepen met uh, jongelui die daar dan een schoolreis of een, ja, nou, ja. Een, een reis hebben van school. Want schoolreis, dat klinkt wel nou heel ja, een kinderlijk. Werk, ja, vaak. ja, precies. Ja, hè. Ze hebben ja, vaak. Ja. Is het dan ook zo dat er bijvoorbeeld vanuit Centerparks uh, gezegd of gemeld kan worden van nou, ze gaan nu het dorp in. Ja. Ze, ze lopen nu weg bij ons. Precies. En dat is natuurlijk afhankelijk van het soort jongelui. Want ja. ze, ze, ze zullen niet allemaal Zeg maar, op zoek zijn naar dingen die niet goed gaan wat, wat bij mij een paar weken geleden gebeurd is dat s'avonds om een uur of half elf denk ik was het zo dat ik liep naar buiten toe vanaf de Zeestraat de Engelbedstraat en er komt een groepje van een man of acht aanlopen met heel veel kabaal en een van die jongens die maakte een, een, een springbeweging en schopt onmiddellijk een prullenbak tegen de grond aan... waarop ik mijn telefoon pak en foto's ga maken met mijn, met mijn telefoon. Dat vonden ze niet leuk dat ik dat deed trouwens. En terwijl hij naar de tweede prullenbak loopt... om die ook ervan af te schoppen... roep ik dus keihard... Hé, hey. hij schrok zo dat hij dus plat op zijn snuffert ging... Daardoor die prullenbak niet kon pakken. Maar dan denk ik, ja, dat is natuurlijk ook heel erg lastig. Hè? Nou, had ik geen, ik bedoel, de foto was zwart, want het was donker en tegen het licht in. Dus dat wisten zij trouwens niet. Ik zeg, wat, wat is dit nou voor achterlijk gedrag? Van je. maar goed, die hebben een slok op. En dat is natuurlijk wel heel moeilijk, want het ja. komt niet altijd van Centerparks af. Ze kunnen natuurlijk ook hun auto bij de boulevard ja. parkeren wat later. Dat kost niets, dus daar zetten ze de auto neer en ze lopen dan het dorp in. Ja. Hoe? hoe hoe, hoe vang je dat dan op? Nou, het begint eigenlijk ook ja. bij het signaleren. Hè? Wat, ook, uh, wat u ook net beschrijft. Van op het moment dat het wordt gezien. Vanaf dat moment. Hoe handel je dan? En, ja, hoe zou uh, ik dus kunnen je... handelen dan? En, op zo'n uh, moment? Nou, daar zijn ook wel richtlijnen voor. Ook vanuit de politie natuurlijk. Natuurlijk zeggen we van die pet past ons allemaal. Dus je kan ook mensen aanspreken op gedrag. Maar er wordt ook wel vanuit de politie aangegeven. Uh, eigen veiligheid is ook altijd heel belangrijk. Ja, ja, dus nou, ja ik nam een uh, risico door hem, door hem aan precies. te spreken. Dat ja. is wel waar. Maar... En en, uh, um, en dan wordt er ook wel vaak geadviseerd om dan contact op te nemen met, uh, met de politie. Nou, we hebben een, een prima wijkagent uh, die ook net heeft gehoord... dat hij uh, zijn vaste aanstelling heeft gekregen. Oh, mooi. Uh, dus, dus, uh, die zou ik dan op dat moment kunnen bellen? En uh, dan kan je de politie bellen. En die gaan dan absoluut uh, kijken. Ja. Um, wat we ook zien is dat de horeca-ondernemers dat dus ook steeds meer gaan doen. En uh, door, uh, door die horeca portofoon meteen contact te nemen met die politie dat die in gesprek kunnen gaan met die, met die jongeren. Ja. Dus vandaar dat we zeggen... ja, die pet past ons allemaal. Het, is, het, het begint bij het signaleren. En dan vervolgens... Ja, dat, dat kan in, dan moet dan je heel snel moet je ja. dan reageren. Inderdaad. En dan uh, snel ja. informeren. Ja. En ook zorgen dat je uh, ja, de inschatting maakt. Ga ik daar zelf wat van zeggen? Of, uh, of doe ik dat samen met de politie? de Ik was zo pissig was toen ik dat bang? zag. Ja, nee, ik was niet bang. Nee, maar goed, het is de Engelbertstraat en het is een hele drukke straat. Ja. Het is geen steegje. Het is nee, geen, precies. weet je, het is een open ja. plek en ik zag genoeg mensen om me heen dat ik, ik had geen angst daarvoor. En ik was gewoon boos, weet je. Ja. Ik denk waar, wat is dit ja. voor, ja. voor een raar gedoe? Ja. Ja. Dat doe je toch thuis ook niet, denk ik. Dan. Maar dat is dan maar toch is de groep, de groep dan uh, dan uh, ja, die dat precies. gedrag veroorzaakt, uh, inderdaad. Maar het werkt natuurlijk wel preventief, hè? Dat het, ja. Of het kan preventief uh, werken natuurlijk. Ja. Dat als er eenmaal signalen zijn, uh, ook vanuit de jonge lui, van jongens, uh, als je daar wat uitvreet, dan, uh, dan kun je daar gelijk uh, lik op stuk uh, gedrag uh, van krijgen. Dan zullen ze zich misschien ook nog wel een keer bedenken voordat het Zeker, fout gaat. Zeker, dat zien we ook. Het aantal incidenten is afgenomen. Ja. Dus, uh, dus dat is, je zien het ook echt terug aan de cijfers. We hebben nu ook het verzoek gekregen van de horeca zelf om ook het uh, het kerkplein, de ondernemers van de kerkplein oh, okay. daar ook bij te dus betrekken. Dus dit als voorbeeld voor dus, andere... Uh, ja, precies, omdat dat iedereen zegt, nou, dit bevalt eigenlijk zo goed... die samenwerking Mooi. met elkaar en het met elkaar in gesprek gaan. En, uh, en wordt ook echt, de mensen worden ook echt... ook in die werkgroep spreken ze elkaar aan... van, joh, ja. handhaving, we hebben jullie daar en daar gemist... kunnen jullie dat en dat doen? Ja. We hebben toen ook echt de roosters van handhaving bijvoorbeeld aangepast. De capaciteit is in overleg met de burgemeester ook aangepast. Uh, er is toen een spandoek opgehangen op verzoek van de ondernemers... voor de, de, de ja. 30 kilometer, ja, ja. om daar mensen nog eens een keer op te attenderen... Uh, nou, we gaan nu iets doen aan de, uh, de weginrichting, ligt nu een, uh, een voorstel. Ook op verzoek van de ondernemers. Dus elke keer op het moment dat uh, de ondernemers een, een, een vraag hebben... we zeggen, stel hem daar in dat overleg. Want daar kan je aan de voorkant de vraag stellen. Ja. En waar mogelijk bewegen we als, uh, uh, als gemeente ja. mee. Uh, ja, en dan helpt het dat de lijnen natuurlijk kort zijn, ook binnen, ook ja. binnen onze gemeente. Ja. En, en, en je zegt net het kerkplein, hè? is daar ook overlast? Uh... Nou, het wordt hier toen net al beschreven. Er zijn natuurlijk op elke plek in het dorp... kan er sprake zijn van overlast. Uh, en op het moment dat er heel veel toeristen zijn in de zomer... ja, dan bruist ons dorp en dan zijn die toeristen overal. En dan zijn ze natuurlijk ook... Ja, dan centreren ze zich op het Kerkplein en bij de Daar Vandaar ook dat die ondernemers van de Haltstraat, omdat ze hoorden over dat die samenwerking daar zo goed is... mogen we daar ook bij aansluiten. Ja. Want daar zitten alle partners bij elkaar. Ja. Ja. En de frequentie van één keer in de twee weken en achterom kijken en vooruit kijken, ja, dat bevalt iedereen goed. Ja, je kan eigenlijk het hele dorp kun je er eigenlijk mee voor gebruiken, zeg maar, eigenlijk. Ja, ja nu is het dus overlast. echt... Ja, dus het wordt echt werkgroepcentrum in omstreken. Dat is de bedoeling. Ja, ja. Okay. Ja. En uh, er is ook een overleg onder leiding van de burgemeester... voor de, uh, alle betrokkenen ondernemers op het strand. Dus uh, dat met vragen ook, ja. inderdaad. Ja. ja, dus er zijn... Uh, nou, we hebben nu twee overlegvormen. Eén dus van het centrum... en één uh, uh, de ondernemers op het strand. De strandpachters, uh, de, de strandventers... Uh, de paviljoenhouders. En dat is van Transport, de leiding ja. van de burgemeester. Burgemeester. En dat is om, het, om hetzelfde. Er zit ook handhaving bij. Er zitten ook de politie bij. Er zitten ook de ondernemers bij. En daar gaan we ook in gesprek met elkaar. Wat zien we? En hoe kunnen we met z'n allen zorgen dat we het optimaal voor elkaar krijgen hier? Nou, nou, er is, zijn op, de, op, op het uh, gasthuisplein, hè, daar zijn in het verleden wat, uh, wat problemen met hangjongeren uh, geweest. Ja. Ja, ik vind het zo, eigenlijk zo'n nee, rot woord, nou, hangjongeren. Maar in ieder geval, jonge lui van een bepaalde leeftijd uh, ja. die zich... Uh, Vervelen of die op wat voor manier dan ook uh, s'avonds bij elkaar uh, willen komen. Nou, er is natuurlijk een, een, een verbod uh, tot uh, uh, samenscholing uh, daar. Wat ik nu wel zie is dat er bijvoorbeeld bij de Albert Heijn daarvoor, op ja. die bankjes uh, heel ja. veel uh, ja. lui bij elkaar zitten. Ja, thuis ook, ook nog. Ja, steeds. nou ja, dat, dat, is, uh, ja. Dat, dat blijft toch wel een dingetje, ja. denk ik. Uh, want. Het ligt misschien niet in de route, maar het is wel het is wel een plek van aandacht denk ik. Zeker. Nou ja, ze verplaatsen ja. zich denk ik nou, ook, hè? Natuurlijk. Ja. Ja. Dat, dat, dat is ja, het dat, ook. ja, Dit onderwerp is bijvoorbeeld ook aan de orde gekomen ja. in die werkgroep. Ja. Vandaar dat we ook zeggen, we willen dat verbreden naar, uh, naar het, het centrum. centrum. Ja. Ja. Dan Zodat we het, het, allemaal... het hele gebied ja. uh, omvatten. Ja. Ja. Ja. Want ja. dit soort dingen komen natuurlijk ook aan de orde. Ja. We doen er als gemeente ook alles aan om uh, in gesprek te gaan met jongeren. We hebben daar natuurlijk ook mensen voor die, daar, uh, die dat ook vanuit hun functie natuurlijk ook doen. We faciliteren de jongeren, ook waar mogelijk. Ja. En ook daar begint het met het in gesprek gaan met jongeren. Om zijn zich ook niet bewust van het van de nee, effecten nee, van een gedrag. Ja. Ja. Dus uh, het begint vaak met het gesprek. Ja. En ja. dan vervolgens kijken ja, hoe ook daar met de jongeren, waar, uh, waar ligt hun behoefte, waar ligt hun belang? Ja. En hoe kunnen we dat uh, uh, ook de jongeren daarin tegelijkeren? Ja, het komen. zijn vaak ook pieken, hè? Ja, ja, ik, ja het is niet altijd zo. Het is niet, zo. niet altijd nee. zo. Nee. Er, is ook, er zijn maar die periodes dat ze bijvoorbeeld met hun brommer uh, uh, die toch iets te veel uh, lawaai maakt. Want hoe ze dat maar voor elkaar krijgen. het is een gedrag, is het dan? En dan hè? scheuren Zo'n uur of elf, half twaalf door dat dorp heen ja. en dan zijn ze meestal met een, met een ploegje. En dat is, is echt niet grappig hoor. Dat, dat lawaai wat ze veroorzaakt is. Het is ook op de boulevard. En dat is ook op de, is de boulevard. Ja, in de zomer is dat. Ja. Eh, ook een, en je zal het misschien, wellicht nooit helemaal kunnen uitbannen. Nee. Maar je merkt wel als je met die jongeren in gesprek gaat dat het echt wel uh, een verschil maakt. Dat een aantal echt wel uh, bereid is het om, snapt. om te ja. kijken naar uh, wat hun gedrag doet. Dus, ja. uh, nou ja, goed. Zolang je met elkaar praat, Dat zeg ik altijd. Is het het begint bij het gesprek. Het dat hebben we ook het ges bij die werkgroep. Ja, groep, ja. ja, ja dat ja, is zo. Ja, ja. Nou ja, maandag uh, heel veel succes. Ik geloof dat ik maandagavond iets heb. Want anders had ik. Ik, ik, ik woon op de Zeestraat en bij mij zeg maar aan de achterkant komt er veel mensen door de Stationstraat. Ja. Ja. Daar is mijn slaapkamerraam. Uh, en, en, en ja, als die dus nachts uh, uit het dorp uh, komen en uh, ze hebben heel veel plezier gehad en nog steeds ja dan kan het best zijn dat ik daar wakker van word maar dat is natuurlijk toch wel heel lastig om dat dan ja. aan te geven ja. en om daar ja iets van te zeggen want ja hoe, hoe moet je dat uitleggen nou, dus, uh, we, we zeggen ook altijd tegen mensen: meld het in ieder geval. Hè? Je kan ook bij de gemeente hopen we ook dat mensen dat melden. Want we bespreken die meldingen in die werkgroep. Ja. Dus het is ook belangrijk. Dus je moet eigenlijk altijd wel melden. Het is als echt je, belangrijk zoiets, dat je ja. dat meldt. Want uh, we zeggen uh, ook in die werkgroep. van Op het moment dat we het weten kunnen we kijken. Wat kunnen we dan vervolgens kun doen? daartegen doen? Ja. Ja. En dan kan ook uh, de politie, als het gaat om bepaalde looproutes dus uh, van jongeren die uh, uh, veranderen. Kan ook de politie daar natuurlijk kunnen. Ja. Uh, ja. ja op aanpassen. Ja, ja, ja. Dus het is dus echt het is wel belangrijk, belangrijk om, om te uh, melden. Dat ook, uh, uh, dat ook de inwoners het melden bij de gemeente, zodat we dat kunnen meenemen in die besprekingen van de werkgroep. Ja, ja. Ja. Waar zien we overlast en, en hoe kunnen we daar met z'n allen wat aan doen. Ja, ja. ja ik ja. moet zeggen dat de, de, de koffieshop in de Stationstraat uh, doet er alles, maar dan ook echt ja. alles aan om de mensen die bij hun vandaan komen... stil door die straat te krijgen. Auto's ja. die stilstaan ja, worden weggestuurd. Uh, alle respect voor de manier waarop zij uh, daarmee uh, omgaan. Maar ja, wat er niet bij hun vandaan komt en komt uit het dorp... daar hebben zij natuurlijk ook geen grip op. Dus ja, dat, dat geeft nog wel uh, wat last. Maar aangeven betekent... 08844, uh, uh, wat is het nummer ook even, ik weet niet, ik weet niet uit mijn hoofd, het staat in mijn telefoon, weet je, het, het meldnummer van de politie bellen? maar je kan ook de gemeente, ja, je kan bij de politie kan je belden, maar je kan ook bij de gemeente melden. Gewoon de dag daarna, of, ja, of ja, de precies. maandag daarna melden van, en, dan, uh, okay. en die meldingen, die bespreken we altijd, die komen altijd bij de werkgroep aan de orde en die ja. bespreken we. En nou, het is, uh, bij deze het doen. dus, doen, ja de Gemeente bellen. Nou, um, ja. ja, succes maandag. Succes, ja. Waar wordt het, dan het gehouden uh, in, in de gemeenteraadhuis. Okay. En dan uh, vanaf zeven uur, vanaf kwart voor zeven is het inloop. Vanaf zeven uur beginnen de burgemeester is natuurlijk ook aanwezig. Ja. En ja. iedereen kan. Dus, uh, en de horecaondernemers en alle inwoners uh, die zijn. Iedereen dus dan die daar belang bij heeft, om, uh, kan komen het centrum. En ja. uh, okay. uh, nogmaals, uh, uh, ja, op het moment, ik zeg altijd, sommige dingen kan je niet ruiken. Je moet elkaar uh, dingen ook gewoon vertellen. Ja, en elkaar aankijken. Uh, dus is we, we ook horen het heel graag wat we wat we verder kunnen doen. Ja, Oké, okay. Dankjewel voor je komst. Dankjewel, Ankie. Graag gedaan. Tot ziens. Nog even een muziekje. A dancer, lay, chacunda, a ba lula, give up your vow. Je hebt terecht opgemerkt dat uh, het nummer van Wanda Jackson uh, niet uh, de lucht in is gekomen. Misschien uh, kun je dat als laatste nummer uh, tevoorschijn toveren, Kasper. Moet je even op de lijst kijken? Nou die. Ja, goed. Hans Rijmers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er weer bent. Zeker. En uh, ja, het is dus natuurlijk weer, weer een mooi uh, ja. programma, weer het Trio Clement, hè? Ja, en uh, het Trio verdient ook uh, wel uh, het krediet om nu als Trio... Dat is ook een rare opmerking, als trio zal leren. Dat kan natuurlijk dat helemaal niet. Dat kan niet, niet. hè, eigenlijk, nee. nee. Trio leren, moet je zeggen. Ja. ja, dat vind ik ook een rare opmerking trouwens, ja. hoor. Maar goed... Uh, zeg maar zoals het is. Nee, maar kijk, het, het, uh, uh, Johan uh, is in Nederland natuurlijk niet zo bekend als, laten we zeggen, Louis van Dijk of Pim Jacobs. Is dat zo? En ja, bij ja, het grote publiek hè? Okay. Waar, we dan, ja. waar we het over hebben. Ja. Ja. Maar de man is een ongelooflijke goede pianist. En ik heb, nou wist ik dat wel, want we kennen hem natuurlijk al heel lang. Dus ik heb vanmorgen nog eens even zitten lezen in de biografie. Van Clement, van, van Johan. En dat is onvoorstelbaar. Waar hij allemaal... Want vanaf 82 is hij al uh, bezig als professionele muzikant. Pianist. Mm -hmm. Maar uh, ook al uh, 20 jaar docent. Conservatorium Rotterdam. Zo. En dat opent natuurlijk een heleboel deuren. Naar de muzikanten waar je graag mee wil spelen. Die die kent. Want het is dan toch maar een klein wereldje. Maar hij heeft... Uh, gespeeld met Toets Tielemans, met Art Farmer, Scott Hamilton, uh, Mark Murphy, Johnny Griffin, Ben Bailey. En ga zo maar door. Hij heeft inmiddels, ik geloof, 23 of 24 uh, platen gemaakt, hè, of albums, zeggen we dan liever. En dat is toch een ongelofelijk aantal. En dan gaat hij morgen uh, wel stukken spelen van zijn, uh, van zijn nieuwste album. Maar ook de nieuwe arrangementen van de bekende jazzstandards, zoals we die kennen van bijvoorbeeld het Great American Songbook, hè? Ja. en dat belooft een buitengewoon swingend middagje te worden. Want wat we natuurlijk iedere keer roepen, jazzmuziek, het is prachtig, maar het moet wel een beetje swingen. Ja. Als, als als de muzikanten gelijk eindigen en gelijk beginnen, in omgekeerde volgorde, nee, dat is dan handiger. Maar we hebben geen idee wat er tussenin zit. Dan kan iedereen wel roepen: van ja, maar dit vind ik heel mooi. Ja, maar wat, wat, wat is dan mooi? Ja, wat is dan mooi. wil ik graag uitgelegd hebben wat ja. mooi is. En Hans, is dit een vast trio? Van... Ja, nou, ja. Johan Clement, het trio van Johan Clement, dat is natuurlijk nooit een trio. wat altijd uit hetzelfde aantal mensen bestaat. Het is hetzelfde als. Precies, het is hetzelfde als met een orkest. Ik, ik bedoel, de, Worten, uh, de Ramblers zijn opgericht uh, ergens uh, 30 jaar hè, of zo. Ja. Ja. Het was helemaal een, een orkest waar van alles op en af en bij. En Precies. Ja. En dat, maar de en naam, de naam, ook, de nah, naam ja. bestaat nog steeds. Ja. Maar er zijn natuurlijk wisselingen van muzikanten. Dat kan niet anders. Ja, de, de mensen gaan ook dood. Het is vervelend, maar dat is ja. nou een keer ja. zo. En, en dat is met, met de trio's is dat ook zo. Je had vroeger het trio van Pim Jacobs. Hè, met Pim Jacobs en Ruud Jacobs broer, ja. en Wim Overgaal. Ja. ja, op het moment dat uh, uh, daar iemand overlaat, ja, dan komt er een ander. Maar het is nog steeds trio, trio ja. Pim ja. Jacobs. en het ja. is in dit geval ook zo. Want vergis je niet. hè? Uh, de concerten ooit in de krocht zijn natuurlijk begonnen. Met het trio van Johan Clement. Hè, met Fris, ja? La uh... Fris, ja, ja, Fris Landersbergen. En, uh, en Erik Timmermans. Ja. Voorheen speelden ze in uh, Het Wapen van hè, De De beroemde stinkende emmer. Daarvan vonden ze van, hier wordt meer lawaai gemaakt... door degene die hier komt drinken en eten... Hè, dan dat wij dat kunnen er spelen. Dat muziek ja, gehaast ja, ja, dus gezegd, en Erik toen ook gezegd... van, dat gaan we niet meer doen. Nou, prima. Dus toen zijn ze eigenlijk terechtgekomen in de krocht met Theo. Oké. Okay. En daar toen uh, met Theo afgesproken van... Uh, we gaan hier spelen, op zondagmiddag. En dan... Uh, uh, ik, dan moet dat ook een beetje groeien. Ja. Hè, maar dan... En toen de stichting uh, opgericht, dus kon we wat subsidie vragen en noem maar op allemaal. En, en dan ontwikkelt zich dat en resulteert dan in nu dit vijftiende seizoen. Niet normaal, hè? Vijftiende seizoen. Hoor. Ja, en dat is bizar. als je af en toe eens kijkt naar de historie, wie er allemaal geweest zijn. Ja, ja, dat, dat, dat, ja dat zijn ongelooflijk. Ja, namen. Ik bedoel, er zijn namen ja, bij, er zijn na, ja, maar, maar er zijn, er zijn namen behandelen. bij van muzikanten, waarvan ik denk van, nou, als we die nu zouden willen hebben. Dan, dan moeten we wel uh, in, de buidel, uh, in de buidel gaan tasten. Ja, maar ja. ze komen graag. Ja. Hè? Ja, ze willen komen bij jullie. Maar, hè? Ja. Ze roepen ook allemaal na een concert. Van, wij realiseren ons dit niet. Omdat we dit heel normaal vinden. Hè? We zijn hier mee opgegroeid. Hè? Dus dit vinden we prachtig. Maar die muzikanten die zeggen ook. van Dit is zo uniek. Hè? Dus, de, de akoestiek. Maar ook de manier waarop we met het, uh, het publiek. ...met de muzikanten omgaat... ...spelen op hetzelfde niveau... Ja. Uh, ...in de pauze... ...en uh, daarna... Uh, ...blijven die muzikanten een hapje eten aan die grote tafel... ...en kunnen met iedereen praten en doen... Ga je, naar, ga je naar een, een, een concert uh, ergens uh, het, ja. Ja. Heel oh, waar ze wel. op een podium staan, ja. ver weg... Ja, ja jongens, dan, uh, dan is het toch een beetje ver van mijn wedstrijd. Ja. En, en dat is hier niet. Ja, ja fantastisch. Ja. Maar wij vinden het normaal. Maar daar moeten we ook wel een beetje voor waken. Dat het niet zo normaal is. Ja. Dus, maar overigens moet ik wel even wat herstellen. Want uh, in de advertentie in het Zandvoortskrantje staat dat... Uh, Hans van Oosterhout doet maar dat is niet zo. Dat is Erik Koger. Maar dat is. Nou, dat heb ik verkeerd gedaan. Want ik maakte de advertentie naar het Zandvoortse dagblad, naar de Courant, naar Gilles. En ik zag de foto, zo, van Persbericht. En er stond op Hans van Oosterhout, Erik en Johan. Dus ik dacht, oh, nou, Hans van Oosterhout, Dus ik heb verder de tekst niet gelezen. heb naar de foto goed gekeken. Ja. En toen kreeg ik een berichtje terug van. Ja, maar daar staat Erik Koger. En daar staat Hans Verda Wie is het nou? Denk ik, oh, zie je wel. Nou, had ik, dan moet ik toch iets verder lezen dan alleen uh, dat. Maar het is Erik Koger is het. Daar zijn we heel blij mee. Prima, hoe, uh, fantastische slagwerker. Hoe, hoe ziet uh, het jaar er uh, verder uit? Het uh, seizoen uh, er verder uit? Ja, wat we tot nu toe gehad hebben, prima. Uh, tevreden. Uh, we ook geen enkele reden om ontevreden te zijn. Ja, als er iedere keer 20 man zit, dan uh, hebben we zoiets van dit heeft geen zin meer. Gaat het wel goed? Maar je ziet, het, je, ziet wel iedere keer, je ziet er iedere keer iets meer worden. Maar we willen natuurlijk zo graag dat die gemiddelde leeftijd een beetje naar beneden gaat. Ja, ja. Ik, ik, ik, ja, ik ben zelf ook niet het levende voorbeeld. Maar het zou wel prettig zijn. En af en toe komen er wel wat jongeren mee. En dan hoop je dat die dan blijven komen, omdat ze het leuk vinden. Ja, het is en, de muziek en, misschien en, ook, Hans. Het, het type muziek waar, waar jongeren niet zo gauw nou naartoe ja, gaan, denk ik. Ja, ja. toch? Ja, dat, dat, dat speelt natuurlijk ook een rol. Kom je niet aan? Nee. Uh, uh, ja, het is geen. Uh, of je het is, moet populaire jazz, maar bestaat het is, dat? Het is geen rap. Nou, nou, Wouter Hamel, die, die, dat is wel een, een, ja. een, een jongere die dat ja. ook zingt. Dus. Ja, maar die gaan wij hier niet uh, kunnen betalen. Niet, uh, nee. Nee. Nee. nee, maar kijk, degene die we, die we hier gehad hebben in de afgelopen jaren en aan het begin, dat, die krijgen wij nu ook niet meer. Dat was toen de tijd aan aanstormend talenten, dus die kwamen met veel plezier spelen. Uh, we zijn keurig betaald allemaal volgens de BIM-norm, zoals dat hoort. Ja. Die waren, die waren, die waren, ja, waren toen graag voor niets komen spelen. Als je maar speelt. Het is ja, de enige. Nadat, ja ook. Maar de, eigenlijk hoofdzakelijk. Uh, om de routine van het spelen onder de knie te krijgen. Ja. Wat ze nodig hebben. Is zo'n zo groot mogelijke repertoirekeuze keuze. Ja. Want dan kun je met iedereen meespelen. Ja. En, en dus moet je veel spelen. Vandaar dat ze ook in, in, in, in jazzkroegen In Amsterdam weet ik van wat allemaal. Ja daar krijgen ze de grijpstuiver. He, die, die van het conservatorium komen. Maar je hebt dat spelen zo hard nodig. Mm -hmm. En je kan niet continu op je, op je achterkamertje nee, ook... uh, met, een, met, uh, met uh, Dizzy Gillespie of uh, Charlie Parker solootjes blij, mm -hmm. mee blijven spelen. Dat, dat houdt een meegaan, keer op. Je, je moet een keer voor dat publiek staan ja. en reageren op dat publiek wat er is. Ja. Dat heb je nodig om je te ontwikkelen als muzikant. Ja. Dus ja. Dan gaat hij weer een prachtig podium. Ja. Ja. Maar ja, Wouter Hamel, Ruben Heijn. Mm -hmm. uh, er zou ik er nog wel een heleboel op noemen. Natuurlijk zouden we die graag hebben. En misschien dat dat volgend jaar wel gaat lukken hoor. Als we het eind van het seizoen zien van... Oh, nou, we hebben, een, re dat is we, we hebben een redelijk positief saldo. Oh, dan moeten we eens kijken of we weer één of, we of twee bijzondere dingen ja. Ja. kunnen doen. Ja. Maar volgende, volgende maand, Francisca Tandooi ja uh, uh, uh, toert veel door uh, Zwitserland en uh, uh, Italië. Zangeres. Uh, ja, ja. Ja, ja, en uh, het laatste concert met uh, Lex Jasper. Uh, ja, dat is ontzettend goed. Echt een me echt op Heel goed. Ja. Allemaal weer bijzondere gasten. Ja, weer. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, maar die ook niet veel. Die uh, Francesca Tandoy die is hier, ik geloof, vier jaar geleden geweest. Aha. Toen ze in de laatste jaren conservatorium zat. Want studeren conservatorium bij, uh, bij Frits, Frits Landersbergen. Ja. Dus dat is dan het voordeel. Dat dat allemaal docenten conservatorium ja. zijn. En die, die hebben dan, die connectie die dan, ook. Ja, maar die zien de talenten om zich heen. En als die dan zeggen van, tegen Erik... Erik programmeert, hè, dat, dat doe ik niet. Ik doe, ik, ik, ik doe alleen maar voorstellen. Ik denk, nou, dat vind ik leuk. En dan zegt hij van, nou, dat is helemaal niet leuk. Of dat is wel leuk. Hij programmeert ja, en dat gaat allemaal ja. prima. Ik bedoel, ik ben alleen met uithangbord hoor. Dus hij, hebben verstand van muziek. Ik luister en ik vind het mooi. Maar dan als Frits of Johan zeggen van, die moeten we in de krocht hebben. Dan gaan Erik en, en ik vraag me dan niet af of dat wel goed is. Nee, die hebben er dan zoveel verstand van. Dan kun je, dat, ja, dat je dat het het gewoon aannemen van... Prima, ja. dat doen we. Ja. En dat is, dat is ook nog nooit slecht geweest, hoor. Nee, nee absoluut niet. Nee. Nee. Was dus, het vorige, vorige maand was het vol, hè? Met, uh... Ja. Met, met Edwin. Met Edwin. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, Edwin is natuurlijk ook een, een geweldige entertainer. Ja. Ja. Hè, die weet natuurlijk wel hoe die... Uh, nou ja, niet hoe die de mensen op de banken moet krijgen. Want dat gaat met die leeftijd ook niet meer lukken. <lacht> hè? Ik bedoel, ja. Nee. Nee. Maar wel hè, Heb je twee man ja. nodig om iemand op een stoel te tillen? <lacht> ja, dan gaat die werken. Nee, maar zo'n naam als, maar, als maar, Rutte is natuurlijk is ook... wat, wat, wat ja. oh, en mensen op afkomen, toch wat aanspreekt. Zeker, zeker, zeker. Nou, wat hij wat ook geweldig doet is met, uh, met kinderen bijvoorbeeld, hè? Ja. Dat hij uh, zo'n middag met kinderen met jazzmuziek... en dan krijgen die kinderen aan het eind van die middag een, een diploma. Hè? Ja. Een jazzdiploma. Ja, ja, dat, je, je kan het op YouTube zien. Daar hebben ze wat opnames van gemaakt ja, in uh, Breda of Tilburg of zo. En dat is zo ja. ontzettend leuk Knappel, als je dat ziet. Knap. Ja, maar hij heeft natuurlijk een, een, een soort natuurlijk charisma. Hè? Waardoor hij die kinderen wel uh, uh, in die band kan houden... En gewoon stil kunnen blijven zitten ja. om gewoon te luisteren ja. wat hij ja. vertelt. Ja. Ja. Ja, dat Hoe natuurlijk... oud is Rutte? Uh, hij is in, uh, eind 60, denk ik? Nee, nee, nee, in de 70. Toch al? Ja. ja. Toch. Okay. ja. ja. ja. Zou niet zeggen. Maar... Ja. Ja. Grappig dat zo'n man dan nog steeds met die kinderen zo uit de voeten kan. Hè? Ja, maar ik denk dat het je ook dat al houdt. Je jong houdt. Ja. Ja. Je krijgt de kans niet om, om, om de op te verpieteren en nee. te doen. Je wordt verplicht om, om, om scherp te blijven. Ja, en uh, te zien wat er om je heen gebeurt. Ja. En dat is ook ontzettend belangrijk. Ja, dat is ook zo. Wij moeten afsluiten, want we moeten nog even gaan bedanken. Wij bedanken jou in ieder geval dat je hier bent komen praten. Jongens, zondagmiddag bij de Krocht om drie uur. Half drie. Half drie begint concert. En om twee uur gaat de deur open. Je kan altijd nog blijven eten, maar dan moet je dat vandaag wel even aanmelden. Want anders is het bij Theo op de Krocht. 15 euro, hè, Hans, nog steeds. Ja, ja, ja. Nou ja, wij gaan bedanken. We gaan bedanken, ja. We bedanken Hotel Hoogland voor de koffie en de thee. Yvonne heeft koffie geschonken. Dank je wel, Yvonne. Gert heeft ook uh, een gedeelte gedaan. Uh, Kasper Keurensen deed de techniek. Dank je wel, uh, Kasper. Redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En om de en dank je wel Irene de Jaar. Dank je wel, Gerrie Ik Rutte. Ik heb nu je naam in één keer goed gezegd. <laughs> <laughs> nou, je weet het, je mag altijd uh, Kees zeg, tegen ja. me zeggen. Dat is altijd goed. <laughs> um, ja, wij Dan, zeggen nog een muziekje. Het muziekje wat we straks eigenlijk gemist hebben, dat gaan we nu speciaal voor, Hans, voor Hans, Hans Wanda Jackson. Let's have a party. Dat gaan we Precies. spelen. Wij zeggen heel veel. fijn weekend. Allemaal. En tot de volgende en keer. Tot de volgende week. En maak er iets moois van.